Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. We zijn begonnen met Eindtijd en Profetie en de Kleine Profeten. En dit is al de tweede aflevering, Jan van Barneveld. Heel hartelijk welkom. We hebben vorige aflevering gesproken over een stuk van de actualiteit. Maar eigenlijk ligt er ook nog een andere actualiteit en dat is Iran. We hebben dat een klein beetje aangestipt, maar uh, we hebben Netanyahu naar Amerika zien gaan over zijn zorg over de atoombom van Iran. Uh, hoe uh, serieus is die dreiging? Taal, tamelijk serieus. Ja. Het, het ligt er wel aan of het op tijd opgevangen wordt. Kijk, Iran is Perzië, de ja. oude Perzië, en de Bijbel wordt het Elam genoemd. Ja. En uh, Perzië dat is een van de wereldrijken geweest. Hè. Dat bij Daniel zullen we het er nog over hebben. Ja. En uh, nu zijn ze daar weer op uit. De ayatollahs, de geestelijke leiders. Dat zijn allemaal een soort Hitlers. Die willen het liefste, zo gauw mogelijk, het, het Israël en het hele Joodse volk vernietigen. Ja, dat laten duidelijk weten. Dat hebben ze natuurlijk van Haman geleerd. Ja, dat heeft Netanyahu heel duidelijk gemaakt toen hij voor de Amerikaanse congres sprak. Op de vooravond van het poeringfeest. Dat Haman opgehangen werd. Ja. Ja, nou ja, dat zal niet zo leuk gevonden hebben daar. Nee, maar het was wel een heel strategisch moment eigenlijk. Het was profetisch een belangrijk moment, ja. ja, ja. En op het eind, dat je heel duidelijk zegt God bless Israël en God bless Amerika. En ja. maybe God bless Obama, dat is zijn tanden niet te zeer knarst. Ja, precies. Maar het is, het is heel ernstig dat, dat die geschiedenis allemaal weer terugkomt. Ja. Dus Iran is weer bezig om een wereldmacht te vestigen. Mm -hmm. En daar hebben ze die atoombom voor nodig. Het, het, het, Netanyahu had gelijk. Het meest erge is, wat de wereld kan overkomen, is dat de islam een atoombom heeft. Ja. De atoombommen die eh, Pakistan heeft, daar loeren al die terroristenbewegingen op. Die worden bewaakt, natuurlijk heel ernstig. Omdat de, vandaar dat Al-Qaeda daar zit, in Pakistan. Ja, ook ja. ja. zitten er, allemaal, ze zitten er ja. allemaal op. En Iran schiet al heel aardig op. Ja. Ze gaan gewoon door. De onderhandelaars die worden gewoon voor schut gezet. Ja. Is, is het net NTAA ook bang dat zeg maar, die atoombom door Iran aan de Palestijnen wordt geleverd? Kan ook. Als ze dus kleine strategische atoombommetjes krijgen, dan kan er van alles gebeuren. Ja. Maar niet alleen de Palestijnen, ze hebben ook van die enorme grote raketten hè, die Amsterdam en Londen en zelfs de Amerika kunnen bereiken. Ja. En het is nu eenmaal de opdracht van de islam de wereld onder Allah. Ja. Onder de godheid van de islam te brengen. En dat is de strijd om het koninkrijk. Dat hebben ja. Adam en Eva al begonnen. Ja. En, en zo gaat dat nu door. En, en, en de islam weet beter, helaas dan de hele, bijna de hele christenheid, dat Israël uiteindelijk de rol van Adam en Eva speelt. Je zetbaas van God in deze wereld is. Ja. En dat, dat is zo belangrijk. En ja. als we wat christenen gaan zien, dan gaan we daarvoor bidden. Dus eigenlijk dat beeld uh, wat je leest in Genesis, waar uh, de, de Satan uh, Eva een appel aanbiedt om uh, zeg maar uh, of een vrucht hè, want het is, ja, of uh, een appel was, weet we de niet. Of een appel was, dat weten we helemaal niet. Maar een vrucht aanbiedt om uh, zeg maar om, uh, om daarmee zijn heerschappij te krijgen, ja? Zo probeert hij nu nog steeds aan Israël ook weer zeg maar uh, met allerlei verleidingen te komen. Maar met nog meer aanvallen te komen om die plek die Israël daar heeft, om ze daar uit te halen. Ja. Dat, dat is het eigenlijk hetzelfde beeld. Strijd. En daarom zijn wij de wachters op de muren van Jeruzalem. Ja. En dan zitten we daar weer op die muur. Ja, ja En we roepen de naam van de Messias uit. En de naam van de Almachtige, de Eeuwige van Israël uit over dat land en dat volk. Ja, Omdat God tot zijn doel komt. Ja. En onze Messiaanse medegelovigen in Joshua, hè, die zijn zich dat zeer goed bewust. Ja, zeker. Die zijn daar voortdurend dit mee bezig. Nou, de Bijbel spreekt ook over die bom. Ja. Waar? Maar, maar... waar? Want dat is wel interessant natuurlijk. Zeg je? Waar, waar staat dat? Jeremia. Jeremia. Dat is wel geen kleine profeet, maar we zullen maar met een grote beginnen. Nee, precies, ja. 49, vers 35. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Het is wel zo'n een uitspraak. Er was een beroemde rabbijn. was rabbijn de Baal Shem Tov. Heb je misschien wel eens van gehoord. Het is een chassidische rabbijn was dat. En die kon zo goed lesgeven en zo indringen. En een leerling van hem werd gevraagd. Wat heb je van hem geleerd? Toen zei ze vrouw van die leerling. Hij heeft niets geleerd. Hoe komt dat dan? Nou, als de Baal Shem Tov uit de Bijbel las. En ik kwam bij zo, zegt de heren. Dan begon niet te juichen, dan jubelen. Halleluja, de Heer okay. spreekt. Wat is het, wat, dat, wat de Almachtige? En zo ging hij zo wel tien minuten door met de Heer te loven en te prijzen. En ze zei de baal Shem Tov, die zei, nee, zei tegen hem, ga nou, nee, zo weer tegen hem, ga nou maar ergens anders. En, en, en zo heeft hij niets geleerd, want ja. het is, zo is de Heer, de Heer Scharen spreekt dat spreekt. Honderden keren staat het in de Bijbel, zo zegt de Heer, ja. dat is de Bijbel. Ja. Ja. Zie, ik breek de boog van Elam. Elam is Perzië, Iran. Is Iran. Ja. En in de oudheid al waren de boogschutters van Perzië de beste strijders van de wereld. Oké. Okay. Dat is heel bekend. Ja. Wat is nu de boog van Iran? De zenuw van hun kracht. Het woord zenuw, dat wordt door anderen vertaald. De voornaamste steunpilaar van hun kracht. Dat is natuurlijk die bom, daar wil ze die bom hebben, want dan hebben ze de macht. Precies. Ja. Die, die, die wordt door God verbroken. Dus waarschijnlijk zal die bom niks uithalen. Zoals het op tijd zal. Of dat Israël zegt Obama, of het beest in Brussel, of wie dan ook. Ja. Wij moeten ons volk beschermen. Dat was ook de. De motivatie, de terechte motivatie van Netanjahu. Het is dus, mijn verantwoordelijkheid, omdat ik voor Israël sta, om hiervoor te waarschuwen. Ja. Nou, wat en, gebeurt er dan? Ik breng over Elam, gaat in vers 36, de vier winden van de vier hoeken van de hemel. Ja. Dat staat voor de geestelijke machten die achter de wereldmachten staan. En dus dan gaat de hele wereld, misschien dat ze... Het kan best zijn dat ze op een gegeven moment een bom voor proef laten ontploffen. Of ergens anders een bom laten ontploffen. En dan wordt het de wereldmachten te gek. En wat gebeurt er? Die vier machten van de wereld, van de hoeken van de hemel, verstrooit ze naar alle windstreken. Zodat het geen volk meer zal zijn waar de verdrevenen van Elam niet zullen komen. Oké, okay, dus dat betekent dat Iran weggevaagd wordt? Ja, maar, staat er, in het laatste dagen dat zijn de laatste tijd van uh, de periode van de eindtijd, zal ik in het lot van elam van Perzië een keer brengen, laat het woord van de heren. En dat is natuurlijk ook wel eerder gebeurd. Ja, dat moet je mee. In, in, in Perzië als Iran, uh, zeg maar, is natuurlijk ook koning Kores geweest. Oh ja, een belangrijke koning was ja. dat. En Koras was natuurlijk uh, zeg maar. Uh, Een groot vriend van Israël. Ja, en God gebruikte deze koning om uh, bijvoorbeeld uh, Nehemia naar, uh, te terug te sturen en daar de muren te herbouwen. Ja. Dus dit is ook niet. Uh, het lijkt wel of zeg maar, aan de ene kant zeg maar, uh, de, de, vijandschap de vijandschap terugkomt steeds. Maar dat God dan toch ook wel weer zeg maar, terugkomt op de, ja. de goede ja. kant van. Uh, dat is voor meer volken zo, ja. hè? Ja. Dat is ja. heel frappant. Heel, heel ja, apart. Ja. Maar dat is dus Iran. En die strijd is dus nu op dit moment dat... ja. ja. En, en, en uh, heel duidelijk is die strijd gaande. Ja, en vandaar dat uh, Netanjahu ook gewoon zo bezorgd is. En, uh, en misschien wel namens God hier optreedt en zegt van ja. weisjes, ho, en niet verder. Ja ja, ja, ja, ja, ja. dat is de ontwikkeling. Ja, en, en, en dan hebben we Damascus. Ja, Damascus staat ook iets over in de Bijbel. Dat is natuurlijk ook een apart land, uh, Damaskus, waar Paulus uh, naartoe ging, waar zeg maar, de eerste christenen werden vervolgd, waar Paulus de Jezus ontmoette. Maar eigenlijk het christendom uit de volken begonnen is. Ja. En dat, dat staat nu onder vuur. Sorry? Dat staat nu onder vuur. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ik, ben daar zo, ik vind het zo vreselijk wat er in Perzië en in Irak gebeurt. Ja. Opvallend is dat ook daar de, de christenen zo... ...veld vervolgd worden ja. van de islam. Alles wat bij de God van de Bijbel hoort, moet weg. Ja. Dat is de bedoeling van de, van de duivel. Dan pas kan hij ten volle zijn schrikbewind over deze aarde uitoefenen. Ja. En, uh, nou, in Syrië heb je natuurlijk inderdaad zeg maar, al die koptische christenen die daar onlangs uh, zijn vermoord. En waar ISIS nadrukkelijk stelde... Dat was in Libië. oh dat was Libië? Dat was in Libië, oh, dat was Libië. Ja. Dat ook weer zo'n land. Ja. Uh, waar die terroristenbewegingen vrij hebben ja. hun uh, gang kunnen gaan. Ja, ja. ja. Het is zo Het, spannend dus dan. Libië, Syrië. Uh, Iraan, Iran, Irak. En Saudi-Arabië is doodsbenauwd, ze is ja. zo benauwd dat ze zelf bij Israël gaat schuilen. Ja, nou, je ziet wel dat, zeg maar, dat die tegenstellingen uh, tegen elkaar in, ja, dat dat ook die onrust weer teweeg brengt. Ja, ja. Nou, Damascus moeten we hebben, hè? Ja. Dus even kijken, dat is uh, uh, ook Jeremia 49, oh, daar zitten we toch. Jeremia 49, uh, vers 24, en Jezaja 17, vers 1. Maar eerst maar even Jeremia. Ontmoedigd is Damascus. Nou, dat dus zijn ja, ze nu het, ook al. Nou, absoluut. Ja. Het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen. Ja. Nou ja, uh, bijna dat... iedereen is al uit Damascus gevlucht. Precies. Um, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Nou, het is momenteel gaande. Hoe is de roemrijke stad verlaten? De vesten der vreugde. Ja. Dus er zal nog wel meer gaan vluchten daar. Want de gevechten rondom Damaskus die zijn nog steeds, in Damaskus, zijn nog steeds gaande. Ja. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen. En al de krijgslieden te diendagen dagen omkomen. Nou, dat zie je nu ook gebeuren. ...de terroristen en de, de soldaten van uh, uh, Assad. Ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damaskus... ...dat de burgten van Ben-Hadad zal verteren. Ja, klopt. Dus er zal nog veel meer in Damaskus gaan gebeuren. Wat er nu gaande is... En ja, nog dat even klopt. die tekst is hij, uit Isaiah 17. Die is ook zo op te slaan. Vers 1. Dus er staat maar één tekst over Damaskus in uh, Isaiah 17... Gods spraak over Damascus. Dan heb je het weer, Gods spraak. Ja. Ik heb eerbied voor het woord. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is. Het wordt verlaten in één puinhoop, één bouwval. Ja. Verlaten liggen de steden van Aroer. Ja. Ja, dus dat zien we voor onze ogen, zien we dat gebeuren. Dat is heel, heel interessant. Apart hè? Het eerste is natuurlijk Jeruzalem. Daar draait alles om. Ja. Alles gaat om Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ja. Dat is de stad van waaruit de heer Jezus, de Messias, over de hele wereld regeren zal. Ja. Hij zal regeren van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Hier heb je al de kleine profeetstad, hier Zachariah 12, mm -hmm. of Zachariah 10, vers 9. Ik ben even opstaan, dat vind ik toch wel leuk. Jubelduiden, vers 9. Gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. Ja. Dat is gebeurd. Ja. De intocht in Jeruzalem. Op een ezel hengst, een ezel in de jongen. En dan komt het. Christine. Dan zullen de wagens uit Ephraim en de paarden uit Jeruzalem te niet doen... De strijdboog wordt er niet gedaan, hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dat noemt men een van de vele doorgesneden teksten. Ja. Een van de argumenten waarom rabbijnen en Joodse mensen Yeshua als Messias afwijzen. Je staat toch dat hij koning zou worden, hij is geen koning geworden, hij is gekruisigd, hij mag dan opgestaan zijn, maar koning is hij niet geworden. Ja. En vrede is er niet gekomen. Maar in de vorige aflevering zeiden we dat er een bordje boven zijn hoofd stond, koning der Joden. Dat staat nog op het bord. Hij is heen gegaan als koning der Joden. Ja. Maar ja, dat, dat telt niet mee dan. Ja, precies. Maar goed. Uh, <laughs> maar dit is, dit is belangrijk. Jeruzalem, Jeruzalem uh, wordt hoofdstad van de aarde. Everim, wat heeft Efrim daar verder mee te maken? Nou, ook de Bijbel is daar heel erg duidelijk in. Dat Efraim ook weer terugkomt. En waar zit hij nu in? Weet ik niet. Geen idee. Geen idee. Nee. nee Want zijn van een weer... aantal stammen weten we wel waar zij zich verkeren. Maar Efraim is helemaal onbekend. Ja, nou ja, de ene zegt hier, de ander zegt daar. Mm -hmm. En de, de Engelsen zeggen wij zijn Efraim. Ja, ja, dat krijg je natuurlijk Het is wel theorie. Ja. Nou ja, goed, het, het, het zij zo. Ja. En, en weer anderen zeggen ze zitten daar in het gebied waar de Taliban zit, daar ergens in Afghanistan. Ja, ja, precies. Is een stam. Ja. Weer een ander vinden ze onder de Indianen in, in, in Amerika. Oké, okay. dus het is gewoon niet bekend. Is niet bekend. God zal dat bij hen zelf in de harten van de de uh, ja. niet Maar wat staat er over even in? Ja. In Ezekiel 37. Mm -hmm. Dan gaan we weer. Precies hetzelfde liedje weer. Het woord van de Heere kwam tot mij. Ja. Je hebt tegenwoordig profetenscholen. En die laten het woord van de Heere uit de mens opkomen. Ja. Want dat komt dan in je hart. Het woord van de Heere komt altijd van boven. Ja, precies. Dan moet je op letten. Ja. Geen mensenkind, neem een stuk hout en schrijf erop voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Vele stammen horen bij Juda ook. Ja. Eén uh, voorbeeld, uh, Paulus was uit de stam van Benjamin. Mm -hmm. uh, de profetes Anna, die was uit de stam van Aser. En de levieten, dat zijn allemaal uit de stam van Levi. Ja, en de joden uit Ethiopië, dat is de stam van Dan. Ja. Dus vijf of zes stammen zijn er al. Mm -hmm. hm. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef. Een stuk hout van Ephraim. En het hele huis van Israël, dat daarbij hoort. Ja. Eigenlijk het stammerijk van vroeger. Voeg ze aan elkaar tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. En dan gaan we even verder. Ik haal de Israëlieten weg, vers 21, uit de volken naar wie, naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land maken... Ik zal ze tot één volk maken. In het land, en dan komt het. Op de bergen van Israël. Ja. Waar zijn de bergen van Israël? Dat is Judea en Samaria. Ja. Ja. Dat is waar de hele wereld. En een groot deel van Israël. een Palestijnse staat willen. Ja. ja vergeet het maar. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> er is ja. er maar eentje die het niet wil. In het hele land, dat is de Almachtige. Ja. Nee? En, en, en, en, en zo zal het gebeuren. Dus hij zegt: Ik zal ze. Bijeen verzamelen op de bergen. Ja, maar dat is het oude stamgebied van Ephraim. Ja. En dat is interessant. Obatja, hè, je wou toch een de kleine profeet. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, dan gaan we naar Obatja. Dat is de kleinste profeet die er is. Ik hoop dat ik hem kan vinden. <laughs> nou ja, er maar wat achter <laughs> Amos. Obatja. Ja. En dan uh, vind ik uh, daar... Vers 17. Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Op de dag des Heren, daar zullen we het de volgende week over hebben. Aha. Op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Die, en die zal een heiligdom wezen. En dan komt het. Het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Hmm. Profetisch, dat gebeurt in deze ja. tijd. Ja. Dus ook Everim en Menasse... Zullen hun oude stamgebied weer in bezit nemen. Ja. En heel interessant is, in Isaiah 11, daar staat ook iets interessants over even in. Vers 11: Het zal te tien dagen geschieden dat de Heer wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen, de rest van zijn volk. We hebben vorige uitzendingen vaak gehad. Ja. Ze hebben allemaal losgekocht. Ja. En uh, het zijn de Ethiopische Joden zijn losgekocht, mm -hmm. Joden uit Syrië zijn losgekocht. Ja. Allemaal gebeurd. En wat gebeurt er dan? Dan zal de jaloezie van Ephraim verdwijnen en zij die juda benauwen zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal niet afgunstig zijn op juda en juda zal Ephraim niet benauwen. Dus ze zullen weer kloos zijn, die twee stammen en twee groepen. En dan komt het, westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Die zitten in, in, in het westen van Israël, het zuidwesten. Ja, Palestijnen. Top. Ja, dat is Hamas. Ja. En pas als Ephraim terug is, zo zal de Hamas daar op de schouder gevlogen worden. Dus met vliegtuigen, denk ik, ja. Ja, dat, dat beeld kan dat best betekenen, ja. met vliegtuigen zal, zal de Hamas daar verdreven worden. Ja, en ik zag van de week nog wel weer uh, beeld, beeld van de BBC, uh, die tunnels uh, die daar gegraven zijn, juist om zeg maar, Israël in te nemen, uh, door de Palestijnen. Uh, en ze, ze doen maar, en ze doen maar, en ze doen maar, al jaren, maar ze komen er niet naartoe hè. Ze komen er niet naartoe om Israël in te nemen. Het nee, gaat maar dus... ze zijn wel weer druk bezig de oorlog te gaan... Uh... Nee, dat, dat bedoel ik. Ja, ze zijn ja. bezig die beoorlog oorlog weer voor te bereiden, maar het gaat ze niet lukken. Grappig is dat ook Egypte uh, aan de grens met uh, de Gazastrook, ja. want de sinai grens een ja. heel stuk aan de Gazastrook, Aha. zijn ze aan het afsluiten. Ja. En, en dat hoor je niet in de pers, ja, nee, dat ik... Egypte daar honderden huizen van uh, mensen hebben afgebroken. ...om daar een, een zone te hebben hè, waar niemand komt om, om die Hamas tegen te houden. Ja, precies. Ja. En niemand protesteert. Een ander punt, Saoedi-Arabië is ook bezig om een veiligheidsmuur te bouwen. Ook om willen daarvan... Ja, tussen ja. Irak en Saoedi-Arabië. Ja. En misschien ja, en wel ook twee of dat... drie keer zo lang als de Israëlische veiligheidsmuur. En ook dat hoor je niet. En dat hoor je niet. Nee. En als nee. Israël... Maar een Palestijns jongetje zijn pink bezeert, ja. en dan staat de hele wereld op zijn. kop. Ja. Maar wat er dus gaat gebeuren, is dat, uh, dat de bergen van Judea en Samaria door Israël worden ingenomen ja. omdat, niet omdat Israël het wil, maar omdat de Heer het zegt. Omdat ze? Niet omdat Israël het wil, maar omdat de Heer het zegt. Ja, tuurlijk. Het is, het is Gods land. Ja. Het is mijn land. Die zullen in beslag nemen. En dan is het wel weer heel frappant om, uh, om weer dat beeld te zien van wat we zagen in Genesis. Uh, hoe uh, zeg maar de duivel bezig is om uh, de, de macht van Adam en Eva te grijpen. Om te proberen om de macht in Jeruzalem te grijpen. Lacht, ja? die, daar gaat alles om. En, en, en dat een, dat dus gewoon niet gaat lukken. Ja. Het gaat de hele geschiedenis door. Ja. De mensheid werd steeds godelozer, En God stuurt één profeet. Hm. nog. Ongelooflijk krachtige profeet was het. Ja. Mensen luisterden niet. Ja. En toen kwam van Henoch, uh, een zoon was Methusalem. Ja. Zo oud als Methusalem, zeggen we ja, dat. Ja, precies. 975 jaar of zo? 969 jaar. 969, ja. En, uh, nou, en de zoon van Methusalem dat was Lamech. Ja. Die werd maar 777 jaar. Ja. Want die is één of twee jaar voor de zon tot gestorven. Klopt. En toen kwam Noach. Ja. Maar een gods, die wandelde met God. Ja. En die heeft de mensheid gered. Ja. Volgens mij waren Sem, Gam en Jafet, de drie zonen, was een drieling. Ja. Want er staat in de Bijbel, in het vijfhonderdste jaar van Noach, werd Sem, Gam en Jafet geboren. Oké, okay. nou, ja, ja, dat moet allemaal in... Uh, ja, en hij had ja, maar één vrouw. Ja, ja. Dus uh, je moet misschien wel... Het. Maar goed, Zis. en toen ging God door en dan kwam hij bij Abraham. En toen koos hij Israël. Hey. Hij kan kiezen wie hij wil. Ja. Hij koos Israël, redde ze uit Egypte, maakte zich een grote naam. En wat deed hij met Israël? Het eerste wat hij aan Israël toevertrouwde, waren de woorden gods. Ja. Op de Bersini. Met de Torah aan Israël toevertrouwd. Precies. En toen kwamen de profeten uit Israël, de beloften kwamen uit Israël, en alles ging met Israël. Ja. Toen ging het ook weer mis. Waarom? Dat had ook een bedoeling dat het misging. Aan het eind bij de Heer Jezus. Waarom? Omdat de wereld gered zou worden. Omdat eerst de gemeente er nog ja. bij moet komen. Ja. Jij en ik en, en, en veel kijkers, die moesten er bij horen. Want, want God wilde ook de volken erbij Precies. trekken. Ja. Want Paulus die zegt ergens, is God dan alleen de God der Joden? Nee, hij is ook de God van de volken. Ja. Maar zo wordt hij niet genoemd in de Bijbel. Hij wordt de God van Abraham, Isaac en, en Jacob genoemd ja. de God. Zo wordt hij genoemd. Ja. En daar is de gemeente niet voor in de plaats gekomen. Nee. Die hoort er gewoon bij. Dat is een, uh, een onderwerp waar we zeker ook nog een keer gaan bespreken, Jan. Ja. Onze tijd zit... Maar uh, nou, wat we om... nu nog zien, hebben we nog één minuut? Je mag nog één minuut erbij trekken dan. we zien ook dat de christenen vervolgd worden. Ja. Het is altijd eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Joden werden verjaagd uit de Arabische landen in 1948, 1949. Mm -hmm. En nu worden de christenen eruit verjaagd. Ja. Ja. Joden werden vervolgd en die worden de christenen geroerd vervolgd. Ja. En onthoofd, zoals in Openbaring 20, vers 4 staat, de zielen van hen die onthoofd. Ja, dat is werden, zo apart. Die, die, ja, dat, en dat is ook een opdracht geweest van Mohammed. Ja. Om de ongelovigen, om die te onthouden. Ja, en dat zien we nu, de filmpjes en de foto's zien we langskomen ja, op de social media. Ja. Hoe, uh, wat in de openbaring 20 staat, dat dat gewoon concreet toegepast wordt. Dat dat momenteel heel concreet wordt, ja. ja. ja. We leven in zulke profetische tijden. Ja. En het is zo belangrijk dat we het woord kennen en dat we dicht bij de Heer Jezus leven. En dat uiteindelijk de strijd om Jeruzalem zal gaan. Ja. ja. Het gaat altijd zoals de Heer het voorzegt heeft en zoals de Heer het wil. Dankjewel Jan. Voor deze toelichting van deze aflevering zullen we ongetwijfeld nog flarden uit deze eerste twee afleveringen weer terugkomen in de volgende afleveringen. Maar het blijft een hele interessante materie, zeker omdat we, we kijken ernaar en staan daarbij. En bidden ervoor. En we bidden ervoor. Amen. Nou, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Um. Het blijft interessant en het blijft uh, bizar om te zien bijna hoe uh, de onthoofdingen die we dagelijks, uh, maandelijks in, in de media terugzien, uh, eigenlijk ook voorzicht zijn. En nu dat kan lezen in openbaring 20, lees het ook nog eens na hoe het daar staat, gewoon concreet, dat uh, de, de zielen van de onthoofden... Ja, dat, uh, ja daar, daar spreekt God al over. En nog veel meer van deze zaken zullen we in deze serie gaan behandelen. Heel hartelijk dank voor het kijken voor nu. En we zien u graag terug bij een volgende aflevering. En elke dag bidden we, en bid ik, hier doen ons ontkomen. Bij vrouw, kinderen, kleintjes. Dat we mogen ontkomen aan alles wat gaat geschiedenis.